Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een onderzoek naar drugshandel en het witwassen van drugsgeld... is de politie in Rotterdam deze ochtend verschillende panden binnengevallen. Daarbij zijn minstens zeven verdachten aangehouden. Ook in Amsterdam, Brabant, Luxemburg en Servië zijn invallen gedaan. Meer dan 100 rechercheurs zijn bij het onderzoek betrokken... en waarschijnlijk worden er nog meer mensen aangehouden. Het is voorlopig echt klaar met de stakingen bij de NS. Het personeel en de vervoerders zijn het eens geworden over een nieuwe CAO. Medewerkers krijgen 9% loonsverhoging en een compensatie voor de hoge inflatie. De afgelopen tijd werden zes dagen gestaakt bij de NS. Op sommige dagen reden in het hele land geen NS-treinen. Veel gemeentes zijn bezig met nieuwbouwprojecten in gebieden waar geluidsoverlast is. Bijvoorbeeld bij snelwegen of treinstations, zegt NRC... Dat komt omdat er nauwelijks goede plekken voor nieuwbouw over zijn. Bouwen op locaties met veel herrie mag eigenlijk niet. Maar gemeentes kunnen zelf de regels aanpassen. En winkeliersverenigingen twijfelen over kerstverlichting. Normaal hangen veel winkelstraten tegen het eind van het jaar vol met lampjes. Maar dit jaar is dat door de energieprijzen een stuk duurder dan andere jaren. En het wringt ook wel een beetje, vinden ze ook in Deventer. Als je hier smiddags om twee uur loopt... En tegelijkertijd weet je dat je die ochtend zelf een energierekening hebt gehad die torenhoog is. Dan is om twee uur s middag alle lampjes hier laten branden echt een verkeerd signaal naar de bezoeker van onze prachtige binnenstad. En daarom hebben ze iets bedacht. Wel lampjes, maar die gaan pas om vijf uur s middags aan en s'avonds ook weer op tijd uit. Het weer nog fris en op sommige plekken nog grijs. Later breekt het overal open en is het wisselend. Af en toe wolken, maar ook behoorlijk wat zon bij 15 of 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Vielen staan er nog op de A2 richting Amsterdam tussen Maarsen en Breukelen. Zes kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is zo'n 10 minuten. En op de ringweg Amsterdam, de A10, staat richting file van 6 kilometer bij Amsterdam Slotervaart. Komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is inmiddels opgelopen tot een kwartier.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 The his back chimney stacks Is a great he screams when he falls Jinjine let yourself Like a man, but he smiles like a reptile. She loves him, she loves him, but just for a short while. She's scratching the sand, let go his hand. She says he's a beautician, sells you nutrition. Keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. A genie lives on his back. So simple-minded, can't drive his module Lights on the neon and sleeps in a capsule Loves to belong Loves to belong uit de Ziggy Stardust periode is. Ja, eigenlijk. zeker. Ik ja, weet niet. is in die film geweest. Is een, is een David Bowie. Mijn zoon is geweest naar nou, de ja. Bowie-film. Die schijnt echt oh. heel bijzonder. Te zien. Ja, in ieder geval is een halen toevallig, want die draaide er nu ook. Nee, dat zou kunnen. Nee, ik weet niet waar. Nee, ik denk dat het in Amsterdam is ook, okay. Maar het schijnt een hele bijzondere film. Ja? Ja, Goed. Uh, een, uh, die Bowie-film. Bowie-film. Okay. Ja, het is natuurlijk een beetje heel erg nu die biopics... Uh, na uh, Queen Beam in ja, Rocketman, uh, al die. Uh, maar is dit een film of een echte film? Een, een nee, een biopic nee. is. Uh, dat is een ja, film. Ik heb er een uh, onlangs uh, gezien van. Ian Curtis van Joy Division, van Anton Corbijn. Dat was een hele mooie uh, film. Ja, ja, dat is een super. beetje filmhuisachtig. Ja, ja dat is dan weer. Wel. Ja, jullie maar kennen allemaal wel de opmerking: is dat een. Uh, is dat het uh, uh, uh, Gun in Your Pocket of You're Glad to See Me? No. Um, nee. Dat is van, uh, de Kom op een van de beroemde uh, uitspraak van Jane Mansfield. Of weet je ook weer die beroemde Amerikaanse seksbom uit de jaren 30. Is dat uh, de gun of your uh, pocket of your glad to see me? Rita Hayward. Nou, zoiets. So so ik was er niet, niet bij. Is dat een python in je broek of ben je blij me te zien? Dat kun je ook vragen <laughs> aan iemand. Dus oh. de Amerikaanse man, daar kon je die vragen aan stellen. Want deze man is bij de Amerikaans-Canadese grensovergang aangehouden... met, uh, met, uh, met, uh, met pythons in zijn broek. Drie Burmeese pitons. Dus iemand kon echt ervaren dat het een piton in je broek of ja, maar je Dat, dat zijn enorme beesten. Ja, ja. De, smokkel, let op: het is niet bekend hoe die beesten onder controle krijgen. Ze zijn drie tot vijf meter lang. Ja, dat dus dat deze man had drie slangen van drie tot vijf meter lang in zijn broek zitten. Ja, niemand ziet dat. Ja, dat precies. Ja. Hij is ook gepakt. Hij, kan, hij heeft een gevangenisstraf oh, okay. kan, hij, kan hij krijgen van 20 jaar zelf. En een boete, een, een boete tot een kwart miljoen. Ja. Maar dat is natuurlijk gewoon. Uh, ja, het, is, het zijn vrij schadelijke dieren, natuurlijk. En ze worden als kwetsbare soort beschouwd. Maar drie pythons in je broek. Ja. Ik, ik vind maar, drie ik ook wel veel knapper persoonlijk. Ja, maar blijkbaar heeft het geen zin. Eén python <laughs> maakt nog geen zomer, heb ik gehoord. Ja. Nee, maar één python leeft blijkbaar gewoon niet goed genoeg op. Maar mensen zetten de goed bij hun hoofd. Dus je af en toe die verhalen hoort van mensen die in de binnen. Binnenkant van, van, van hun jasje hebben ze dan opgevouwen pakietjes in een papier gerold. Je wil allemaal niet weten. Je moet eens naar die CITES-site gaan: C-I-T-E-S. Ja. En dan zie je wat de mensen. de diersoorten, Wat is. mensen ja. allemaal naast ja. drugs en wapens is volgens mij. Uh, inheemse diersoorten. Inheemse diersoorten. Smokken van, van dieren is volgens mij top 3 of top 2 van waar het meeste geld mee wordt verdiend. Niet met drugs en met wapens, gek genoeg. Maar ja, dit is wel extreem. Hè? Ja, drie pitons in je broek, je, broek. je broek. Ja, en dan het, het list naar zijn geslachtsdeel. maar dan, dan, misschien heb je wel 3,5 en een halve piton in je broek. Ja, of ja, of ja twee, of drie van die ik uit. Ja. Dit zijn mijn platjes, wil je nou mijn lul nog zien? Nou, in het verleden, ik, ik weet wel, in het verleden waren er van die uh, van die gasten uit de jaren 60, PJ Pro. Sorry, dat was heel plattig. PJ ja. Proby was er ook zo straks Die krimpelen. Hey, was dat? Was in de jaren 60 was het soms wel eens een, uh, gebruikelijk, dat als je als artiest je had het, vorige week hadden we het over dames die naar kruisen kijken maar ja, uh, ja P.J. Proby heb wel, dat heb je dan ja, wel heb wel horen maar goed, maar wat deed P.J. Proby uh, dat was ook zo'n uh, zo een, een, een jaren 60. Uh, die, uh, die wilde een beetje wat meer voorkomen hebben bij zijn kruis, dus wat deed hij? Tuinslang in zijn broek. Oh, echt waar? Ah, ja wij deden vroeg gewoon een rolletje pepermunt of een washandje. Ja, door mij. een beetje een beetje een beetje een pepermuntje? een beetje een beetje een beetje een je een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een nou, oh, je bent 13 ja. okay. Ik heb een 13 Pro en ik, ik had zoiets van ja, nou ja, op die iPhone 14 Pro, daar zit dus een, een, een gadget op, dat je uh, uh, automatisch zeg maar de 112 belt als je een auto-ongeluk krijgt. Ja. Dat weet je. Hè? Ja. Ja. Maar wat gebeurt er nou in Amerika? Uh, mensen die in een, in een achtbaan zitten. Ja, dan gaat, dan gaat het ding gaat op. ook af. Ja, dus tuurlijk. die mensen die kwamen beneden en... Uh, Stond de politie Ik heb Drie keer gevraagd, uh, drie keer gebeld. Nou ja, uh, ja, we willen weten of het goed met u gaat. En, uh, ja hoor, is dit alleen in de... Maar dat betekent dus ook volgens mij, het gaat met harde impact. Dat, dat las ik inderdaad, bij harde impact. Dus als ik, kijk, als ik deze telefoon nu van een half meter ja, dan, dan, laat vallen... Ja, ja, ja, ja, dan ja, ja, gebeurt maar hoe vaak heb je... Die van mij zit een hoesje, dus ik kan die van mij laten vallen. Maar het gebeurt ook eens dat ik hem gewoon van een meter op de grond laat vallen. Dat is het ding nog steeds heel. Ja. Maar dan heb je wel kans dat die, als het 14 is. Dat hij met die crash Dat ja, hij ja. gewoon meteen... Hij uh, uh, uh, is hetzelfde met, uh, met een horloge. Uh, ja, een Apple Watch, Apple watch heb watch. ik. Ja, ja. En uh, het moment dat je valt. Vraagt hij, ben je gevallen? Oh, Moet ik 112 bellen? dat is natuurlijk wel goed voor uh, uh, oudere. Op zich wel, ja. Oudere mensen. Wat hij ja. Een woordvoerder van Apple heeft in ieder geval gezegd dat. Uh, uh, Ze maar de telefoons zijn getraind met miljoenen uren aan data van ongelukken. normale ritjes en crash laboratoria. En dat de functie extreem nauwkeurig is. Nou ja, goed, uh, dat kun je Ja, maar, maar je moet dus niet in als, de in in filmkamer volgen. De de dan gaat die af. Nou ja, mogelijk wordt het algoritme <laughs> verbeterd in toekomstige updates. Dus ik zou het ook in de gaten houden met je. Met met je horloge, Ger. Ja, zeker. Wat anders dan. Uh... Ja, Vandaar dat ik een ander loodje heb gekocht. Ja, ik. Horloge. heb ook heel lang het, dat Apple-ding omgaat, en ik vond het allemaal gedoe. Nee, ik vind het leuk. Ja, ik ook, maar op een gegeven moment, dat ding houdt me in de gaten. En die vertelt hoeveel stappen ik heb gedaan. Hey, heb je wel genoeg gelopen? Ja, nou, dan ja dan kon kon je met rust, Ja, man. ik wel met sport hoor. Komt er weer ja, een e maar dat is iets anders. Maar als je, ik had een hele dag om nog niet tegen me te zeggen. Nee, je hebt vandaag niet genoeg gelopen, Harry. <laughs> ja, ja <flink> het <laughs> erop, man. Check jij ook de e-mails er zo, alles erop? Nou, nog niet. Ik kon alles erop zien. Ik vind helemaal gek van dat ding. Ik ben nooit toch gek van man. Hé, en ik heb nog een leuke kop. Je weet, ik ben dol op gekke krantenkoppen. een van de leukste. Blijft nog steeds man doet hem met kippen, wordt geplettervallend gesteente, uh, Koe valt door dak. En dat soort koppen ben ik altijd weet je dol op. Ja, of kale kaleman man steelt halve kaas. Steelt halve kaas. Wat, wat nutteloze dat, informatie. Dat is de mooiste. Wat, wat is, ja, wat, kale man steelt halve kaas. Waarom een halve kaas? En waarom, en waarom een kalem? kale man? Ja, ja wat, wat lekker belangrijk. Ja. Man steelt kaas. Kan ook, maar dus, kale man steelt halve ja. kaas. Okay. Uh, dus de, maar ik heb er nu eentje gevonden. En dat is echt een topkop. Uh, Man vlucht voor politie op blote voeten... en verstopt zich in Venendaalse bramenstrijd. <laughs> Zo. Dat is een hele lange kop, weet ja, je. Ja, maar dus. echt dat je denkt... Ja. Eh, nog één keer. Man vlucht voor politie. Oké, okay, snap ik. Op blote voeten. Nou, detail. Oké, okay, prima. En verstopt zich in... Let wel... Niet Barneveld, in een Veenendaalse bramenstruiken. Ja, maar ook geen... deed, Is het niet onze bramenplukker hier uit Zandvoort? Ja, Willem. Willem? Willem van der Sloot. Willem van der Sloot. Ja, de ik weet niet of hij in Veenendaal... Tot... Ja, ik ja, weet niet hij in Veenendaal aan het plukken was. Ja, ja dat is En dan dan een dus stukje zelf stelt natuurlijk <laughs> helemaal geen reet voor. Want is een man op blote voet gearresteerd <laughs> door de politie. Ze hadden bevrijd uit, uh, hadden bevrijd uit stekelige bramenstruiken. <laughs> hij was te voet gevlucht in de auto. De politie hield de man ter aan van het goede spoor in Veenendaal. Hij was uit de auto gegeven, zich eerst de spoorbaan. En toen was hij de bramenstruik ingevlucht. Dus dat stukje is helemaal niet leuk. Jawel, maar. Maar er ik ben, staat ik ben, waarom ik ben, de man te vluchten doet is niet bekend. Wat heb ik hier aan? Niks! Nou, dat is wel de, je krijgt wel de info. Dat hij op blote voeten liep. Ja, en, en, dat dat lastig, een en dat het in een wel ja, was. En ja. ook nog gestekelige struiken. Ja, ja, achteruit, <laughs> achteruit, achteruit kruipend door een brandend braambos. Zou het ook het weer ja, erbij kunnen vermelden? Ja, ik toch? Mooi ja, ja, ja. Ja. Bij mooi weer. Bij 23 graden en lichte bewolking. Ja. Ja. Zullen we maar braanbos. weer een stukje muziek laten horen? <laughs> nou ja, Ik vond het een lekker kop. Ja, vond ah, hij een was een hartstikke mooie Mooi kop toch? Hartstikke man. Top kop. Top kop. Hey wat top kop. Zinger, hoor, ah. Ja, dat is een lekkere manier. Hij, uh, hij was 17 toen hij dit nummer schreef. Meen je dat? Biza Bizar talent, iemand. He. George Michael. George Michael. En George, die konden ook een uh, beetje uh, mooi zingen. Maar eindigt dit park, hè? He? Ja, nou, nou, nou, nou, nou, nou sorry. Sorry. dat is helemaal niet erg. Sorry, sorry. Je nee, mag wel lekker in het park eindigen. Ja, ja <laughs> park is eindigen. dat In het park eindigen. Als je dat wil, moet je dat doen. Nee, maar hij heeft mooie muziek gemaakt. Dat is een uh, ding wat. Volgens is. mij was het een. een, een hij is natuurlijk een, een man die heel erg. Ik altijd uh, um, ja. Sneu is geweest. Ja, dat, ja. ja ik vind. Maar dat, luister, we hebben nu een paar, zijn best wel veel mensen verloren hè, de afgelopen jaren. Freddie Mercury. Uh, uh, uh, weet het? Naar uh, uh, uh, Bowie valt er wel wel nog niet zo. Uh, uh, Elton John is natuurlijk nog niet verschillen, maar als er wat is, het altijd triest en eenzaam. Nou, uh, en dat is Michael, niet meer. Nee, nee, dat klopt, maar het is altijd, is altijd gedoe over de erfenis. Ja? Bij, elke keer, wat, dat was bij het... Met, met, elke keer is het gedoe. Maar ja, ze gaan allemaal dood omdat ze ongelukkig zijn. Ja, en, en, en omdat ze de geen druk, goede verhouding Michael hebben. Michael Jackson. Ja. Uh, als die mensen doodgaan, die grote sterren, is het altijd, altijd weer een... Een broer die zich ermee bemoeit. Ja. Of een moeder die ruzie maakt met alle kinderen. Of ja, altijd, wij hadden dat gelukkig. Of hun vriend wordt niet geaccepteerd. Ja, je gaat pas dus acht jaar met de meken, maar 50 jaar. Ja, wij kennen hem helemaal vijftig jaar. Wij hebben een die miljoenen. Ja, misschien heb je, altijd wel, misschien heeft je wel een beetje gedoe misschien in je misschien. leven nodig... om mooie nummers te maken. Hè? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, maar na hun dood. Ik bedoel, als die mensen dood zijn... Ja, had gevocht okay, ja. om, om het fortuin. Ik weet nu met ja. prinses afgelopen... Ja, dat was ook zo'n trieste einde. Dat is wel dat is afgelopen. Ja. Maar ze zijn allemaal Bijzonderd allemaal afgelopen. gedoe met venatielverslaving en gedoe. Hé, hey, even iets vrolijks. Nou, even sport. Wat sport. is venatiel? Sport. We gaan met een de Venat sport. Venatiel is, dat Venatiel, waar gaan de meeste mensen aan dood? is dus een soort oxycodon, maar dan. Venatiel is uh, de sterkste drugs waar in Amerika heel veel mensen. Uh, op jaarbasis gaan echt duizenden mensen aan. Maar wel. als druk? Ja, als of venatiel. als gewoon een pilletje. medicijn. geven ze allerlei vrolijke kleurtjes. Ze. Het lijkt op lego Er werd laatst iemand gepakt. Nee, <laughs> serieus. laatst iemand gepakt. Die had zoveel fenatiel voor zoveel miljoen vermomd als, met vrolijke kleurtjes. Maar fenatiel is vijftig keer sterker dan uh, heroïne. Zo. Oh. En dat, dat, oxycone en fenatiel, dat zijn ook de, de princes en uh, dat soort popserren, Die zitten daaraan, Fenatiel. Oké. Okay. Dat is, echt, uh, dat is de slechte shit. Dus Verslavend ook, neem ik aan. Enorm. Ja, dat is wel. Uh, maar wat wou je daarmee zeggen? Dat nee, het uh, folijk nieuws is dat oh. uh, vorige week uh, een stukje familie van ons dat heeft uh, op Hawaii de Ironman uh, uitgelopen, gezwommen en gefietst. Let goed op: 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer vuurrennen en nog eens een volledige marathon hardlopen. Zo, zo, zo, dat is best een dingetje. Ja, maar moet nou, oh, wel redelijk fit zijn. Uh, dus uh, ooit is de triathlon... Hè, daar komt het vandaan. De triathlon is in 1978 op het eerst gehouden. Voor de eerst gehouden op Hawaii. Mm -hmm. En dat was dus volgens mij één kilometer zwemmen. Weet je wel? Dat was de, de, de mini-versie. Ja. En dit is de uh, XL-versie ervan. Uh, het was 32 graden. Luchtvochtigheid hoog. Uh, 85 procent. Uh, maar er is één uh, iemand die gefinished is. En dat was een heel bijzonder verhaal. Je moet hem even opzoeken op, uh, op YouTube. Hij heet Chris Nikitsch. Chris Nikic, N-I-K-I-C. Een jongen van 23 met een Down-syndroom. Down-syndroom, oh, ja. Dus en dan kun je no. zeggen, ja, is dat bijzonder? Ja, dat lijkt me heel bijzonder. En die finish was natuurlijk heel emotioneel. Ik zat ook ja. met tranen in mijn ogen... Jong heeft dus gewoon even 180 kilometer... Uh, op een fiets gezeten, toen er even een marathon gelopen... En, ja, mee. en hij wint hem ook ja. nog. Ja. Nou, dat hebben we echt niet oh, gewonnen. Nee, nee, oh. ja, ge Kijk, de winst is dat je dat überhaupt... Ja, kunt presteren. Dat kun je, sowieso dit, ja, maar er is geen ja. reden om aan te nemen... dat iemand met Down dat niet zou kunnen. Ja. over ja. het algemeen... Uh, mensen met Down sterven iets eerder te vaak een hartkwaal uh, ja. dus Nou ja, Ik zie af en toe wel, wel voetballers en zo, dat ik ook denk, van nou, die hebt toch misschien een klein beetje last van dat, of niet. In ieder geval wat die, wat die uitkraamt. Ja, ja ik wou net zeggen, dat is toch een Ja, maar goed, die zijn ook niet... Ja, die hebben of... De meeste voetballers na afloop van de ja. huid, dus hebben ze een mediatraining gehad. Ja. ja, dat is een spelletje vanaf. En dan de neus van Aston, ja, ja, dezelfde ja. kant op. En, uh, ja, volgende volgende de week we ze een teamprestatie. En we uh, <laughs> ja, kijken naar ja, de volgende wedstrijd. Ja, ja, je kan het uitkouwen. Ja, ja, ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Maar goed, ik vond het heel bijzonder om nee, te zien nee, dat die nee, jongen... Zoeken ja. maar zo. op Chris Nikits heet. Dat is een fantastische uh, prestatie. Nee, nou, jongens, er worden wel meer skeletten opgegraven. Nu in Borneo is er een hele oude van 31.000 jaar oud. Maar wat, dat gebeurt waarschijnlijk wel meer hè, van hele oude skeletten. Maar uh, dit skelet mist het onderste deel van het linkerbeen. En volgens de wetenschappers is dat door een chirurgische ingreep. En dat is natuurlijk wel interessant. Want konden ze dat in 31.000 jaar geleden al Bij doen? Bij de EO houden ze nog steeds voor 31 jaar geleden. Dat was er niemand, hè? Nou, ja. Okay. Bij de EO uh, kan dat niet, hè? het dus, nou, skelet bestaat niet. We bellen de EO na de uitzending, ja, maar keer. maar, uh, <laughs> nou, maar dit zou uh, ja. het oudst bewijs zijn van een medische operatie ooit, en dat is wel apart. Want, maar ja, je, uh, moet, je moet wel in de gaten houden dat vroeger uh, hadden ze denk ik, uh, ja, dan moest je er een fles vodka in gooien. Ja, maar die op de onderkant over, maar dat ze die er even afzagen. 31.000 31, jaar geleden was nee. er ook geen fles. Nee. Het waren er nog geen flessen, denk ik. Oh nee, nou, nou dan doe je een uit, een, uit een, Dan krijg je een, stuk, een stukje hout tussen je tanden, dan kun je van <laughs> buiten. Nee, maar serieus, die. Weet je wel, ze hebben nu die actie mij niet niet, ik zou zeggen, mij niet zagen niet. <laughs> ja. Nou, wat ik wel weet, oh, ze hadden wel van die hele grote knuppels misschien. En dat daar iemand even gewoon niet op mond op zijn bouw Nou dat ik weet wel dat ja, het het kun. De Maya's, ik weet niet maar die, uh, die Inka's en zo, die konden Broek. best wel veel al. Ja maar 31.000 jaar geleden iemand ja. een onderbeentje eraf ja. zagen. Uh, ja, ik denk uh, uh, inderdaad wat Jaap zegt... dat je, dat je dan een knal, een knal met een knuppel krijgt. <lacht> <Ja>. <lacht> en dan ga je oud. Ja. Uh, nou, dan wordt er gezaagd. Ja. <lacht> Alleen, als je wakker wordt, een step minder. <lacht> Er nee. geen kater in ieder geval. En ben je je been kwijt? Ja. Dit... En je hebt, hebt zo'n bult op je kaders. En bult op je kaners en pijn in beide je poot. En in je broek gescheten. Ja. Ja. Deze man, de Deze man ja. heeft er wel er nog wel een bult op intensive care gelegen. Hè? Ja, dus dat dat ja. ja, dat moet ik ook wel even zeggen. Dat als ze niet toen ook al 31.000 jaar geleden... Goed 30 ja. 30 ja. Care nee, dat ja. is alleen medium ja. care. Ik denk dat ik kom 1000 jaar later dat ja, weet wie ja, iedereen Ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Hey, jongens, we doen straks 30.000 jaar. En ik ik ga alleen bezoeken, het is de 2e en drie e middag. Oh ja. <laughs> ik hoor nu niet meneer. Helektisch. Gaat u maar verder met uw tekening ja. waar u mee bezig was in deze grot. Ja, ja, ja. We doen straks de top 10 van de uh, uh, bekendste, nee, de meest succesvolle Nederlandse. Nederlands hits. Volgens Nederlandse de top hits. 40 die het langst in het ja. de 40 hebben bestaan. Ja. We hebben het meeste. Maar dan heb gezocht. ik, ik heb ja. hier een van vier. De, van, de, van de wereld. Ja, cool. Radio ja. Love. Ja, die staat er inderdaad Zeker, in. Vieres? Maar niet op vier. Oh, okay. Op vier is de kleine café in de haven van ja, Pierre Carter. Okay. Die is gecoverd door Engelberg de Humperdinck en die is M Mireille Mathieu. Joe Dassin. Ik heb dat meerdere ja. malen moeten horen van Pierre Cardin. Ja, ik dat ook. Vertelde die, <laughs> hij vertelde <laughs> een beetje, dan moest je bij hem weer komen. En dan ja. kwam je weer Pierre. En dan ging je, ging je eerst moest je videobanden kijken... dat hij optrad in Mexico met kleine café. <laughs> en en met die kutsmurfen, <laughs> ja. weet je nog. Daarna ja, ja, ja, ja, met die wubbies. Ja, jij met die wubbies. Ja toch? En dan staat jij ook... Ja, ja, ja. En daarna ging hij vertellen hoeveel, hoe vaak het Kleine Veenhaven was vertaald. God, met Frank, Frank heb ik oh, zo gelachen met die man. We zaten in een tv-programma, Frank zat erin. En ik was er natuurlijk bij. En uh, op een gegeven moment waren er allemaal kinderen. En die stonden voor de deur en in dat, uh, hoe heet het, die zagen. Dus al die artiesten zitten. Toen zei Frank, hé hey jongens, kom eens even bij me. Daar, dus vader al, die kinderen, al. Ja, echt. die kinderen bij hem. En uh, hij zegt, willen jullie een sticker? Hij zei, dan moet je even met haar vader Abraham kijken. Want die heeft om zijn nek, onder zijn baard... heeft hij een nee. zakje en dan kan je gewoon een sticker uitpakken. Echt, ja. Ja, joh. Ik ben, als is al die kinderen die stof op die mannen... Op die baard te trekken. Maar die Pierre heeft geen last van humor, hè? Nee, die nee, heeft, nee. Geen nee, heeft geen last van humor. Nee, heeft geen last van humor. Op een gegeven moment zei ik tegen hem... Pierre, uh, kan jij lang je adem inhouden? En toen kreeg ik een heel verhaal natuurlijk weer. Want we was ja, net gestopt ja. met roken. En, ja, en ze ja, zijn ja, helemaal sportief. En, uh, dus dat duurde al uh, weer uh, vier minuten voordat hij uitgeluld was. Dus, nou, dat komt goed uit, Pierre. Want mijn goudvis die moet gedekt worden. Ja, je ja. lacht konden. Dat is geen onaardige man. Maar, <lacht> was, ja, je, je moest zo <lacht> vaak naar na die man. Hij bleef je nieuws. Er gingen twee dingen belangrijk waren in het leven van Pierre Abraham, of van vader, Abraham, vader Abraham en Pierre Gardner. Ja. Dat dus heel Ding het leven Wij zeiden ook wel eens, nou Pierre, we hebben genoeg over mij geloofd. Ja, Laten we het, het even, even over jou, jou hebben. <laughs> Geen onaardige man. We noemen hem altijd ik, Pierre Carter. Ja, ja. <laughs> hij was niet onaardig. Nee, hij was niet erg aardig. Nou, hij staat dus op vier. Ja. En Leinlijke op drie vijf. staat uh, um, uh, ten Sharp. Ten oh ja, met de, ten uh, Sharp met You. You. En het is uh, in Nederland een, een, een soort vergeten Dat was dus het geworden. beentje waar jij die VS was. Want hij heeft, hij heeft niet verder gestaan dan de top 3 in de top 40. Ja. En, uh, en ik heb daar een heel concert van opgenomen. in, uh, in de, Jongens, hebben we denk ik uh, een leuk huis kunnen kopen van de royalties. Dat denk ik ook. Kun je dat straks niet even draaien, dat nummer? Want ik, ik, de, ja, je, dat zou nou, goed zijn. Zal ik hem even zoeken? Zal ik hem even... Het is een heel goed nummer. En ja. dat is een nummer. Die, die, uh, uh, ze hebben het gespeeld op het huwelijk van uh, Wim Lexen Oh, ja. Ja. Oh, ja. Ja. Oh. Ja. Ja. Op drie is uh, wat jij al zei, Radar Love ja, uh, van uh, George Coimans en uh, Barry Hay na de uh, commercials covers, nah, zeg maar de, de voice nummer van uh, de Golden Earring wordt uh, nog steeds overal gebruikt ja. en, uh, het is een hele grote hit in Amerika geweest Zeker. en uh, wordt nog steeds heel vaak gedraaid op al die, die radio stations Zeker. in Amerika en, uh, de ah, ik denk dat de ik het nog niet weet Er is nog een cover van White Lion stamt uit 2010 Nee, dat ik okay. nog niet weet voor mijn vriend Hans Bouwers. Nummer 1? Nee, weet ik niet. Maar Oedippe uh, uh, Lambert. Nee, nummer één. Vines, Vines. moet erbij. Helemaal ja. goed. Ja, wel ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat was Fines. een enorme hit in de Ja, ja, ja. ja. ja. Robbie ja. van Leeuwen. Ja. Ja. Ja. En ja, niet ja. alleen dat, maar ook. Even kijken. Lovebus werd gecoverd door de Nederlandse. De Nederbeet-liefhebber van Nirvana. Ik begrijp die de zin niet zo goed. Hmm. Maar de bekendste cover is natuurlijk Bananarama. Die heeft nummer 1 ja. gestaan in Amerika daarmee. Fines. En Venus uh, heeft zelf ja, nummer 1 gestaan. Zeker. En hij is ge gebruikt bij uh, de Gillette-dames-Venus-reclame. Uh, ja. uh, ja. Nog hmm. steeds. En, en uh, nou, uh, uh, Robbie van Leeuwen kennen hem. Ja, zeker. Nou, bijzonder, bijzonder aardige gozer. Bo heeft lang in, in uh, Luxemburg gewoond. Ja, snap ik, voor de belasting. En hij ja, heeft nu uh, <laughs> uh, heeft in 2001 een uh, villa gekocht in Wassenaar voor 1.1. En uh, dus die heeft het. Zakt uh, zakt wel. Ja, dat ja. komt ja. elk ja. Ja. jaar goed binnen. Denk ik. Ja, er ja, ja. ja. komt ja. ja. elk jaar tonnen op binnen. Ja. Ja. Ja. En, ja. Ja. En, uh, maar ik vind het wel leuk dat het alles zo hard Maar wat aardig... staat hij op 1, Finus? Ja. Oh. Dat hij alles een aardige gozer is gebleven. Ja. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor Hans Bouwens, voor George Baker. Nou, een, we, maar die heeft ook een paar hits natuurlijk met Una Paloma Blanco. Blanca, dus als je Elke jukebox ja. en Little Greenback ja. en... Uh, ja, het elk jaar ja een aardig bedragje uh, van de middenklachten. En Willem ook. van Kooten is degene die daar het meeste de garen van gesponnen heeft. Waarom mee, sorry? Ja, van de rechten. Van de ja, rechte. ja. heeft Willem van Kote de rechten van. En ja, ja, Fiennes ook. En Fines ook, Oh, ik ga volgende week, volgende maand golven bij op zijn resort in Portugal. Of in Spanje is dat nog steeds. Nee, Portugal toch? Ja, Portugal ja. Doe hem er goed. Ja, dat zal straks zeker doen. Ik zal het vragen aan hem. Ja laten we laten horen die charm. Dat lijkt me wel, ja, wel grappig. Nou, ja, ja, na, na de column, voor de column. Voor de na de column. Ja, ja. Uh, dus ja, de, dus voor de, de column, ja. Eerst de muziek, ja. dan de column. dan, dan het cut Ja, ja oké. Okay. Ja. Prima. alright with me. As long as you. So we Uh -huh. I was so Ja, wat gedraaid heeft. Absoluut. Daarom hebben we hem ook geworden. Dat was Ten Sharma, die Joe. Ja. Daar ging het om. Staat op nummer 3. Twee. ik zag nog een mooi stukje over de. Even kijken, hoe heet die? Even kijken. Dinitia Excelsa. Ach. Heb je Dinitia Excelsa? Dat is de Angelim femeo boom. Dat is de hoogste boom ter wereld. Nee. Ja. En hoe groot is die? Dat vertel ik je zo. <laughs> Nog maar ze zijn drie jaar bezig om dit te plannen. Er zijn vijf expedities geweest en een trektocht van twee weken door de jungle. En dat is midden in het Amazone regenwoud. Daar staat de hoogste boom ter wereld. En wetenschappers hebben hem nu gevonden. En de top steekt uiteraard Hoogboot Bladak uit. In een natuurreservaat in Iratapuru. In het noorden van Brazilië. Je kent het niet. Is dus Iratapuru West is het. Wow. Dus oh. Bij daar. de afslag. Is bij zo, ja. Ja, ja. ja, dus niet noord, want dan zit je verkeerd. <laughs> ja. Uh, maar dit is een van de mooiste dingen die ik, die ik ooit heb gezien... zegt de bosingenieur Diego Armando Silva. Midden in een bos. Daar heeft de mensen nog nooit de voet neergezet. En daar zijn ze nu geweest. Hij is 88,5 meter hoog. Zo. En hij is bijna 10 meter in de ronde. Uh, ze hadden hem eens gezien voor het eerst op een satellietbeeld in 2009. En dachten ze, hé, hey, dat is een big motherfucker. Daar gaan we naartoe. En zo hebben ze die expeditie. Maar dat ze drie daar bezig bent geweest om bij een boom te komen... en dan zeggen goh, best een grote boom. En dat was dat. <laughs> ja, dat is uiteindelijk waar het op neerkomt, toch? Maar ja... Ik toch wel... dat in Amerika de, de hoogste nee, boom Nee, dat, dat is de... Hoe heet je ook alweer? Old... Nee, niet Old Yellow, want dat is de fontein. Uh, hoe heet die nou ook alweer? De... Uh. General... General... Nog iets. General, nog wat. Dat is, de, dat is de oudste boom van Amerika. Dat is een sequoia. Uh -huh. en die, ik heb sequoia, gezien. klopt. Ja, dat is een enorme sequoia. En die, sequoia en die... sempervirens. Ja, de, dus de kooi, maar hij heet ja. de General, niet de General Custer, de General nog Dat is de oudste boom en volgens mij de grootste sequoia van Amerika. Dat is ja, een dat, dat big is een motherfucker. Mammoetboom van 115,9 meter. Staat er dat is dus een hogere boom dan... Dat uh, lijkt mij dat goed, eigenlijk ja. een lulvrouw. Ik ben drie jaar bezig met, met, een, met een expeditie. <lacht> en ik stiekem toch een hogere boom. Dat ja, ja. staat gewoon ja. in Amerika. Dan kun je met de auto langsrijden. Wat een gedoe, joh. Maar ja, op Borneo ja. staat een gele marant. Hier is ook 100,8 meter hoog. Dus Wat nou ja, goed. Ja, dit, is, maar nou, weer... dit is de hoogste boom van de... Van Brazilië, Van, van, van, van, van de stad uh, Rio de Janeiro. Nou, misschien wordt het nee, maar... omgehakt. Er zijn er altijd van die ja. idioten daar. Nou ja. ja. Je, ja. Moet eerst, je moet er vijf expedities verder. Hè? Je moet er ook even zien te komen. Het is wel een eentje omrijden voor een beetje, beetje hard houden, hoor. Ja. En godverdomme ben ik ook nog een beetje... Ben, ben ik mijn kruiwagen vergeten. Zaaid moet je terug. Wel gedoe. Ja, ja, zullen, ja Het blijft gedoe. Zullen we hem doen? Ja, die gooi op. Oké. Okay. De kom van de stein. Het spijt me. Is de onbetamelijke grens voor programmamakers al bereikt? Ik vrees van niet, helaas. In China is een van de allergrootste tv-hits. de laatste gesprekken die ter dood veroordeelden hebben met de verslaggever. Zij pakt de verdoemde keihard aan en het wordt als een soort amusement gegeten door de kijker. De meest verhuurde video begin jaren tachtig was Faces of Death: met wansmakelijke scènes van apenhersen etende stammen, hondengevechten en iemand op de elektrische stoel die werd gefrituurd. Echt of namelijk, het deed er niet eens meer toe. De mens is nou eenmaal graag voyeur van Andermans ellende. Je kijkt naar de race omdat je hoopt op een leuke crash. Zie het succes van de Tokkie's, de Meilandjes, de familie Gillis en de familie Hazes. Want gelukkig zijn wij niet zo. Het verhaal gaat dat ooit in Hilfsm is gebrainstormd over een vliegtuig met tien mensen en slechts negen parachutes. Maar dat was natuurlijk niet serieus, maar meer om even de randen van de menselijke brein te testen, zegt men... Toen Big Brother startte in 1999... sprak de goede gemeente er ook direct schande van. Er werden psychologen opgevoerd... die vreesden voor het geestelijk welzijn van de bewoners. En zie daar, het viel best mee. Ruudje was volgens mij al een patiënt... en die bleef het gewoon. Maar we keken wel allemaal voor het eerst live... naar een neukbeurt op tv onder een wapperend wit laken. En toen er ooit programma's... als Over Mijn Lijk uit de kast... hij zijn cijf over de streep naar de treurbuis brachten... was de kritiek niet van de lucht. Lijkenpikkerij, de hele BTI-gemeenschap zou niet blij zijn... en gepeste jongeren zouden levenslange termers oplopen. En een serie met Anita Witsier uit de psychiatrische kliniek... werd met argusogen bekeken. En terecht natuurlijk. En nog terechter dat de beelden na uitzending... nooit meer ergens terug te zien zouden zijn. Want als jij net op kamer hebt verteld... dat je zo'n panten door de kamer kruipt... en je eigen urine drinkt... en je kinderen tien jaar later het filmpje terugzien op internet... heb je toch een hele gekke kerstavond. Iedere nieuwe biotoop of vers taboe dat in de media wordt... kan rekenen op forse kritiek. Dus dien hier uiterst prudent mee om te gaan. Op dagelijkse basis zoeken mensen in Nederland driftig naar taboes die nog niet zijn behandeld. Er is mij ooit een cursus gepist waar terminalen met suïcidalen in contact kwamen. Als in de een wil niet dood maar gaat en de ander gaat niet dood maar wil. En dat zou dan helend werken. Doe het vooral als het helpt maar er hoeft voor mij geen camera op. Twee weken geleden zag ik de aankondiging van een documentaire over spijtmoeders. Die snapte ik nog, dat is een enorm taboe en in een docu met wat gewiste beelden hier en daar... en namen en rugnummers een beetje wijzigen. Kijk, niet iedereen zit zijn hele leven op een roze en blauwe wolk... en wie weet is het wel goed wel eens met lesmateriaal... mits je er prudent mee omgaat. En toen kwam Bo van Ervedorens... met het idee om hier een hele serie van te maken. Na met Dakloos en andere getormenteren te hebben gefilmd... dacht hij ongetwijfeld ook dit op smaakvolle wijze te kunnen maken. Koeders voor hem en waarschijnlijk bedoelde hij niet eens slecht... maar helaas hou je dan geen enkele rekening met de kinderen... Een kind vindt het al niet leuk om te horen dat hij, zij of hen een ongelukje was. Laat staan dat je niet gewenst bent naar je geboorte en je moeder spijt van je heeft. Dat breekt een mens. Los van blurs, vervormde stemmen, twaalf psychologen en het eenmalig uitzenden. Ik vrees dat dit ongeveer de grens is. In ieder geval wel wat mij betreft. Om met de truckende keks te spreken. Het komt nooit meer goed. En dat spijt me echt. En nu is het tijd voor. Jaap Kuddenberg. Ah, ah. Meester, jobs Meens nummer. Een keer een nummer op. Wat een, ja, een mooi man. een, mooi nummer, een fijn lied zeg. Ja. Nou, vertel. nou, vertel. Vertel. <laughs> vertel, <ja. laughs> Dan moet ik er ook nog wat over vertellen. Nou, nou ja, de, uh, laat ik niet. eerst beginnen dat, uh, de, dat we deze dame ooit hier zelf. In de studio hebben Nee. hier geweest? Ja, die is hier nooit geweest. Hij is wel bijna tien jaar De Welke stoel heeft hij geschreven? Op de plek waar jij zit, nu, Tino, dat dacht ik al. dacht ik al. de dame heet voluit Suzanne Segers, maar Susan Jane Rose is de naam waar ze het onder uitbrengt. Maar in dit geval heeft ze het gedaan onder een samenwerkingsproject en dat heet The Colorizers. En samen met Franklin Heiligers. En met Dirk Vermeij. Dat is een multi Amerikaans. Een beetje country-achtig. He. een beetje, ja, beetje, beetje country-achtig. Country, country ja. ja, ja. Maar ik uh, moet zeggen, ze heeft er Ze heeft een goede ja. stem. Dat is één. En twee, ja. het uh, inhoudelijk. is een beetje langer. Een beetje country. Ja. Beetje, ja. Uh, en inhoudelijk gaat het ook nog erg goed. Mooi, dus, uh, mooi gedupt ook allemaal. Ja, ja. ik vond het allemaal mooi. Nou, een goede ja, productie. Ja, ja, ja. En jongens, kijken jullie wel eens op uh, uh, Twitter of Facebook waar je ook op zit? Nee, ik zit er niet. Hoeveel volgers jullie hebben of niet? Oh, dat. Ja, nou ja, die, uh, die volgers, uh, sommige uh, BN'ers hebben er meer dan 100.000, 500.000, weet ik veel. Yes. Maar uh, het blijkt dus dat uh, uh, uh, 56% bijvoorbeeld van die Kolderweijder... Kolderweijder, uh, dat is die... Ja, dat vind ik uh, die het die grootste rollen tevreden rollen tevreden, dat je helemaal niet kan Ja, maar goed, uh, die, die worden dus, uh, door heel veel mensen gevolgd. En uh, die heeft 56% van die volgers is nep. Oh ja. En uh, OC Gosse, die staat met 44% op plek 2... En dan heb je nog uh, Jamie Jongejan nooit van gehoord, een YouTuber. Uh, 40% van hun volgers is gewoon allemaal fake. fake, Maar ze vinden er ook geld mee, hè? Uh, ja, ze verdienen er geld mee. Daarom. Ze kunnen uh, natuurlijk uh, advertenties verkopen, dat is duidelijk. En, uh, nou ja, het is niet, uh, wil niet zeggen dat al die volgers gekocht zijn. Maar het kan ook zijn een vorm van sabotage door een andere influencer. Uh, er is heel veel strijd tussen die mensen allemaal, want. Uh, ja, het blijkt dus dat bij de grotere accounts... van meer dan 100.000 volgers is het gemiddeld 20 tot 30% nep. Je nagaan. Maar ja, ze pakken natuurlijk wel een hoop geld inderdaad... met advertenties ja. en dat ik het allemaal. En de aanschap van nepvolgers is ook uh, strafbaar zelfs. Ja, ja. Hoe, je Vol voor mij is de de jongen de Dotaan, die jongen die dood dan... Ja, wou ik net zeggen. Die dood dan, die heeft toen een aantal... Die, maar die, die, had allemaal, die, had, die had allemaal van die... Hoe heet je die dingen? Trollen. Had die, Trollen. Die, die had hij erop die Trollen, dus op het moment dat je... Ja, en die had toen al een fake. Ja, maar... Uh, ja, het, ja, maar het zit dus, overal waar geld verdiend wordt... Ja, dan gaan mensen wordt de boel op zo de mieteren. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, toch? Ja, ja, ja. Alles en, op, dan, want op het moment dat jij honderdduizend volgers hebt... en je maakt reclame voor de nieuwe telefoon van Apple... Dan krijg je uh, uh, twee ruggen. En op het moment je 200.000 volgens heb, krijg je drie ruggen. Dan ga je toch een beetje de boel een beetje smeren. Absoluut, nee, dat is waar. Maar ja, ja, zeker maar ja wij ja, dus komen nooit in die aantal je Maaierlichters uh, ja, heb je overal. Misschien ja, maar. Wat? Wij niet, hè? Nee, nee, nee, nee. Je weet het niet. Ja, nou, je weet het inderdaad niet. Je, weet het inderdaad niet. je kan het ook niet weten, hè? Nee, want. Het zijn allemaal ja. fake-volgers. Ja. ja, je kunt het moeilijk allemaal gaan bellen. Ben jij een fake-volger of niet? Weet je. Nee. Ja, nee, kijk, je dat zegt eens, daar ben stalker. ik. Dan moet je er zijn ook. Ja, dat vind ik ook. He? Ja, dat vind ik ook. vind ik ook. Ja, nou ja, goed. Uh, ik ben, ben blij dat we daar overleens zijn. Ik heb er zoiets uh, mee. zo Fijn, van. Ja. Ik volg je. Ja, dat vind ik zoiets stalkersachtig. Stalk ik zou het ook een beetje eng vinden als jij steeds er nog me aanloopt, hoor. Ja. Ja. Ik zag je fiets niet, is je fiets kapot. Ja. ja, ik zal het je vertellen, die heb ik even thuis gelaten wat? Want uh, ze waren aan het graven vanwege de glasvezelkabel. Dus oh. dus, maar dan kan je toch wel overheen ah, dat lopen? Dat kan wel, maar dat vond ik een beetje een gedoe. Dus ik denk, weet je wat. Maar nou hoe was, groot is die uh, greppel? We hebben ze een slotgracht gemaakt, bij Ja, je ja, ja, ja, ik heb een ophaalbrug. Uh, Doe normaal, dus je ja, kan ja, er wel ja. met je fiets de deur uit. Ja, natuurlijk, kan ik ook wel. Maar ik had er even niet zo. Je wilde gewoon even van. Ja, daarom. Ja, met je slotgracht. Wat over. heb jij ooit gestolen, Ger? Gestolen? Ja, vertel, uh, ik heb wel eens een gulden uit mijn moeders portemonnee gestolen. Zo, oh, ik kom je nu mee aan. Ja. en ik weet dat jij. En mijn moeder kunt... kan er nooit naar achter komen. Nee, ik kan niet zeggen, maar die draait gewoon ik denk... in de graf nu natuurlijk. Ja, toen waren we heel klein en toen kochten we sigaretten van. Oh, oh ja. ah. Chocolade sigaretten. Nee, echt een sigaretten. <laughs> ja, dat ging met een schud. Oh, schut, ja, schutte uh, van vondelham. Ja, dat ja? kleine, altijd kleine. kon je, voor een gulden een pakje sigaretten trekken. Ja. schut, dat was het sigaarvindje van later die Koenraad. Uh, die ja, zat, toch? Ja, ja. ja, ja. ja het maar was dat schut, houdt was een man. Ja, ja. Was een Naast een man de met een witte jas. Ja, en die, die stond er altijd. Op Doek bij het voetbalveld. Ja, en ik moest al... Een goede locatie ook, zie ja. je dat ook op Doek bij het voetbalveld. Ja, ja. ja. <laughs> ja. ja. <laughs> locatie. En daarnaast zat, er, zat een wedstrijd. Een uh, de, bar? Uh, Maar ik moest voor mijn vader al een sigaret halen. En dan nam ik even een piekje mee voor oh. mijn moeder. Er zaten volgens mij drie dingen daar een bloemenzaak, een ja. snackbar en een schikettenboerder. En een ja, dus ja. ja. uh, ja. Later in. is het de Vonk uh, geworden. Ja, ja die, dat ken ik niet meer. Jawel. Maar heb je nooit iets in de winkel uh, gestolen? Of, uh, ik heb wel eens een appel gestolen. Ja. Uh, ja, ja, ja. Uh, uh, ik heb een telefoon, Apple. Nee. Oh. nee, nee, nee. Oh. nee, nee. Ik, zal vast, ik zal vast iets gejat hebben. Maar ik weet van ja, dat jij eens een keer een gummetje achterover hebt lopen drukken. ergens. Zeker. Spanning. En, en wij, wij pikten dobbelstenen. Waarom ja. wisten we ook niet? Nee. En, en roodringpennen. Omdat die duur waren. Maar we konden er niks mee. Het zijn hele dure technische pennen. Ja. We deden er niks mee. Nee. Nou, dus het was gewoon het pik om het pikken ooit. Het Dit is wel een de... komhout zeg. Ja. Nee, <laughs> nee, maar niks. Nee, nee. Jij hebt oh, een criminelen bij elkaar. Ah, nee, ben... nee, nooit al gejat eigenlijk. Zwarte been een appeltje ook inderdaad. Op de hoekje staat uh, groenteboer. Maar nu de tien zit, is dat ooit een groenteboertje? Ja, hm. klein. Uh, ja, klein groenteboertje. En daar pik ik wel eens het appeltje. Zo. Maar uh, er zijn dus allemaal gekke mensen die gekke dingen stelen. En nu is er in Duitsland, in het Duitse pladje Lübeck... Is er iemand, uh, de politie staat echt voor een raadsel. Want er is een onderzoek gestart met getuigen. Want er is een enorme buiten. Uh, uh, ontslag met, uh, opgeslagen. Regionale krant heeft de federale politie erop gezet. Bizarre diefstal. Bevolking is ingestuurd. Tips. Wie kan ons helpen? Wat is er namelijk gestolen? 256 de rollen toiletpapier. Hè? Ja. Zo. Je, ja, zal, je, moet, je zal nodig moeten. Ja, ik wil net zeggen, is het zeggen. Wat waar die gozer die bij jou is Die vrouw met die li <laughs> lichtwandeling. Uh. Ja, die moet eens dus die, dus die mevrouw met de lightwalk, die is ja. daar gewoon ja, ja, ja, ja. Dat Je moet moest even een kleine boeboe -boe wakker ah. doen. Niet, oké, dat gaat me niet meer gebeuren. Je ja, moet dus lekker bij strijder komen, af en toe. Ja, ja je, ja, je zal lekker. komen als je ook een boeboe wakker doen. Je moet even naar het toilet. Als je een vrouw met een lichtketting aan zou weigeren. Wij krijgen er nog 50 cent voor. Ja, wij gaan zeggen, ik zou 5 euro vragen. Maar, en 15.000 papieren zakdoekjes. Oh. Maar, waar, maar Dan denk je toch, ik denk, what the fuck, wat moet je... Ik snap dit niet. Ik snap dit niet, waarom bestel je 265 rollen? Misschien hebben ze gedacht dat het iets anders was. Dat zou natuurlijk nog kunnen. Denk, Papier nou, hier. Ja. Ja, maar Papier hier. Je je wel, wel, wel vooruitdenken, hè. dan worden we schaars natuurlijk straks. Ook, en, en, bij de volgende, bij de volgende ja, uh, lockdown nou, raak je dat iedereen weer mee Dat de, de API om wc-rollen te halen. Ja, ja, ja, dat was toch ook wat, hè? Ja. Ja. ja, begreep ik ook helemaal niets van. Ik denk, is dat nou uh, de, de, de, ba dat is de basis van het leven, denk ik? Ja, uh, ja. wc-papier. Uh, ja. Ja. Uh, maar goed uh, ik, ik, ik ben heel benieuwd hoe het afloopt. Maar als je dus de bevolking gaat vragen... wie Hallo, dit is een oproep. Wie kan ons helpen? Wij zijn op zoek naar 256 rollen wc-papier. daar dus ja. ja, ja. wordt gezocht, bij opsporing gezocht. Ja, er komt er een, zoiets... Uh... Ja, dat is ook wel heel erg... Uh, en jongens, weet je waar het woord spam vandaan komt? Spam? Ja, spam. Bij, uh, ja. Ik, ik, ik moet altijd denken aan Monty Python. Spam, nee. Nee. spam, nou, daar, spam, komt, spam. Dat, daar komt het niet alleen maar vandaan, maar het is wel uh, de, de basis geweest. Het is een blikje, het een blikje van het blik blik geperste, geperste ja. vlees. Precies. Het oh. voedselbedrijf uh, Hormel Food Corporation... En dat, uh, nou ja, dat is al half heel uh, uh, actief. Smek heet het bij ons. Smak heet Je het bij ons. Je hebt van die blik nog steeds smak. Smak, ja. smak. Ja. En Lug, heeft, dat en heet meer als smak. Ja, dat heet daar spam. Spam. spam. En het is. Uh, dat, dat, ja, we werd beroemd uh, in de, in de, in de, in de oorlog. Oh. En uiteindelijk, het verband tussen twee begrippen ontstond in de jaren zeventig. Toen een sketch van Monty Python yes. uh, spam in, in uh, verband bracht... met iets dat zo hardnekkig was... dat de bron van ergernis was. En, uh, en zo uh, ja, be, be, de associatie met de e-mail... Uh, ontstond toen de ontvanger bepaalde elektronische berichten. Deze bestem, bestemming. het onze Elektronische spel. Uiteindelijk um. is dat. Wij aten vroeger gewoon die blikjes wel. Blikjes smack. Ja, lekker. Moet je opendraaien. Oh. Ja. En dan, ging je, dan kon je zo'n. Als het blikje ja. de bovenste dek dan moest je eigenlijk dat je je vingers niet opensnijden. Ja, die blikjes, want dat ja. Had je maar dus dat waren vage blikjes. Wel ja, ja. Broert, ja, maar wel een rolberoert volgens mij. Maar er, er zit, zit ook een sleuteltje bij. Dus je zit hem te draaien. Ja, klopt. Daar moet je mee opendraaien. En dan kon je plakjes afsnijden voor het brood. Of ja, je maakte er blokjes van in een macaroni. Nee, ik bak... het ook in een macaroni. Ik bakte het altijd, die plakjes. Ja. En dat deed ik dan met uh, witte bonen in tomatensaus. Oh ja, het is een beetje Brits. En dan uh, aten we dat. En mijn uh, toenmalige echtgenoot vond dat eigenlijk helemaal niks. Maar mijn dochter vond het daarentegen... Vond het heerlijk. <laughs> en ik, ja? ging, als zij weg was, gingen we uh, uh, uh, smek met witte bonen in tomatensaus. Oh, hoor dit is uh, multivitant. Ik, ik wat ik heb begrepen is dat je heel veel smek hebt, dat je een heel en klein hoofd krijgt. Wat is dit? Een achtergrond, joh. Wat doe je nou, man? we gaan de top uh, ja, 10 schot, doen. goed. schot, schot, schot. Uh, Tijd voor de top 10, uh, guys. De top 10 is deze keer met de uh, uh, grootste talige hits aller tijden. En dat is de Nederlandstalige hits die liedjes dus hebben in de hitlijst gestaan in de, in de top 40. Nederlandstalig. Nederlandstalig, yes. Dus als je op nummer 1 staat, krijg je 40 punten. En nou, zo is het ja, Dus ja, ja. hoe langer je erin gestaan hebt. Uh, ja, borst staat er natuurlijk in, maar dromen zijn bedrog. En die staat waarschijnlijk vrij hoog. Dromen zijn, Dromen zijn bedoel, Die staat er zeker in. Maar zal ja. ik beginnen met de 10? Ja, ja lijkt, lijkt me op. goed. Plot. Ik zeg een Rob tenijs. Met uh, uh, Malle Babbe? Nee, Nee. Ritme van, ritme de, van de regen. Zacht zacht zacht de regen. Nee, t -tick t -tick nee de regen, want hij heeft natuurlijk nog niet zo heel lang geleden... Niet zo lang geleden dat 20 oh nee, jaar, dan. dan weet ik wat hij bedoelt. Je 15 jaar geleden. Ja. Een huh? uh, uh, banger hart. Juist. Dat is zijn eerste nummer 1 hit van Rob de Hij heeft veel hits gehad. Maar als je eerste nummer 1 zat, banger hart. Staat dingetje er niet in? Wil je dingetje, wilt van kopen? Ja. Nee, nog niet. Oh. <laughs> op 9 blijft bij mij van André Haas en Gerard Joling. Oh, ja. Uit 2007. Nou, dat vind ik bizar. Ja, dat ja. erin. Maar die is blijkbaar heel lang. Uh, Wat is raar. In 2007, het, het is natuurlijk een Italiaans nummer van oorsprong. En uh, nou ja, het blijft bij mij door, door haast opgenomen. Dus het bleef, uh, bleef een tijdje, kwam op 19 binnen. Elf weken lang stond het op nummer 1. Oké. Okay. 23 dus week in de lijst. En dan uh, Borsato. Er zijn een paar die in het begrijp. Nummer 8. Marco Borsato. Dromen. Rood. rood. Rood. Vandaag is rood. Vandaag is rood. En ja. er zit er nu eentje op 7. Die verwacht ik eigenlijk niet. Maar... Uh... Zelfs je naam is mooi. Oh, van... naam mooi. Henk Wiesbroek. Zelfs je naam uh, is mooi. Julia. Ja. 1989, ze ja, mooi, een hele prachtige plaat. Ja, het is ja, op zich, terwijl het een hele matige zanger is, die westboek. En een mafkees. Maar ja. uh, heeft hij wel gedaan? Via het een mafkees? Ja, nou. <lacht> totale totale mafkees. Ja, persoonlijk nooit opgevallen, nee, ja. maar, uh, 41 weken in de mega megatop 100 en een half jaar in een half jaar 40 stond. Oh, bizar hè? Ja, om de, dat heeft te maken met het feit dat hij er heel lang in heeft staan. Ja. Dat hij op één is gekomen, maar dan moet hij zo lang in heeft staan. Dan gaan we naar nummer 6. Jij bent zo. Van zo'n van de vent. Jij bent zo. Uh, Jeroen ja, kan je van de gewoon Boom. Gewoond, uh, Jeroen ja, van de, de Boom. Dat gewoond ook. Jeroen van de Boom, 2007. Moet niet gekker worden. Ja. Dus een cover van het uh, nummer Silencio. Silencio. Ja, dus dat uh, geschreven door Tony Neef. En die uh, hebben. Uh, ik heb ook, uh, ook de tekst geschreven, ja. Tony heeft, Neef. Hij heeft, ja, dus de bewerkt, denk ik. Kiekersonder en Tony Neef. Wat grappig. Die hebben geschreven. En dan gaan we naar vijf. Koffie, koffie liggen maar gekocht. Nee, Rita Nee, Corita. Nee, oh. nee, nee, maar dat telt wel. Me. Maar het is wel. Uh, uh, uh, uh, Corrie. Uh, die je normaal alleen in de films ziet. Corrie Konings. Oh, uh, uh, hè? Wijn, hè? nee. Die, uh, die je normaal alleen in de films ziet. Oh, We hebben ja. het mooiste Gus. Gus Neus en Vargant, het is een nacht. Ja. Het is een nacht? Ja. Oh ja. Het is ja, dus, uh, een niet nacht. Aardig, Nederland. Ja, die Leuke heeft, uh, hij is ontdekt... 27 weken. Hij is ontdekt door een, door een, uh, een collega van mij, ja. Wimke. Wimke. Wimke. En, van de, uh, de deurzakkers. Van de deurzakkers. Wim van de deurzakkers. Ja. Eén Een van de twee van de deurzakkers. Ja. Begonnen, ja, Dan uh, op vier ook een Guuske Meewis. Nee. Geef mij, nu je, geef mij je angst. Oh, mij je angst? Dat aan. is oh. toch? Ja, dat is een uh, lied van Hazus uh, uit 1984. Ja, die, die, die, die heeft gekufferd in 2005. Ja. En die vroeg, die, Rachel, die vroeg of die nummer wilde cufferen. En uh, dat ja. dus. Geef mij nu je angst. Nummer één, lijst. 40 weken. Het is 26 weken, 7 weken op nummer één. Dat is een die Guus. Ja toch? Dan gaan we naar drie. Wie komt nog Ja hoor, is hij. Borsato? Dromen zijn bedrog, 1994. Oh, ik dacht dat het er stond. Het eerste populaire Nederlandse nummer van Borsato... is Dromen zijn dat uit 94. Oké. Okay. En uh, het leek weinig succes, uiteindelijk ging hij toch. Ja. Twaalf ja. weken op nummer 1, 28 weken in de heestlijst. Drie keer platina heeft hij verdiend met het nummer. Ja. Mijn en dan gaan we inderdaad... Mijn ex Hans zeg, Botman. Ja. Wat? Huilen is voor jou te laat. Van ja, Corrie, Corrie en de in de, de Rekels, 1970. De oudste, ja, ja, ja yes, hij, Corrie, Corrie, Corrie. Nee, nee, nee, Rita. Rita, Corrie in de Rekels, sorry. Ik zei Punt Corrie, Corrie, Corrie jou, Ger. Rita, Rita Ja, De oudste hit is Huilen is voor jou te laat van Corrie in ja. de Rekels, uit 1970. Geschreven, geschreven Ui, door, daar is hij weer. Ja, dat is hij. Ja, ja, ja, ja, dat 41 weken in de top 40, laatste lange tijd, het langst genoteerde nummer van de hitlijst. En ja. Dat is geen nummer 1 positie. De hoogste precies was nummer 5. Maar het heeft er heel lang in. Daar staat hij gang 2. Welke overigens nog mis hier. Maar blijkbaar niet lang genoeg. Ik scheur die foto. Koos Albers. Ja. Die had ook een record. Maar hij ook natuurlijk. hij stond er natuurlijk in met Joling. Ja, maar, ja, ja, ja. Natuurlijk niet zo, maar de nee. nummer 1 is een nummer wat je echt niet verwacht. Louis Davis we gaan een zandvoortel aan de zee. Ja, dat de, mis ik op, ja. Maar, ja, ja maar die, ja, maar die, die heeft nog nog is kort, 40, he? kort, kort. Nee, nooit een top 40. Het is het nummer uh, van het Franse nummer, vertaling Fame Libéré van Cookie Dingle uit 1984. 33 weken in de top 40, 6 weken op nummer 1. Een prestatie van een onbekende zanger op dat moment. En dat is. Armando, ik neem je mee. Gert Ach, oh. ja. Gerspardou. Gerspardou is de. Uh, ja, dat, ik neem je mee, dat nummer. Ja. ja dat heeft de hoogste notering. Goed, Jezus. is dat, hè? Ja, ja. Ja. ja. Dan heb je het, het aardig vol weten te krijgen. Ja, dat is, 10, dat is, dat is, dat is uh, heel fijn. Volgende week top 10 van tropische goudvissen die zijn. <laughs> Dat zijn er niet zoveel veel, hoor. Dat ja, zijn er nou, niet veel. Nee. Ah, Ik goed, dat, uh, door. dat zien we volgende week wel. Dag hoor. het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.